Freddy van Fantijn met het NOS-journaal. Tijdens hun bezoek aan Sint Maarten hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima. met schoolkinderen gesproken over hun ervaringen met de orkaan Irma. Het koninklijk paar sprak de kinderen bij een voedselverdeelpunt van het Rode Kruis. Dat voorziet scholen op het eiland dagelijks van ontbijt en lunch. De koning en koningin zijn een dag op het eiland. om met eigen ogen de wederopbouwactiviteiten. na de verwoestende orkaan Irma te bekijken. Het paar gaat ook nog naar de tijdelijke huisvesting van eilanders. die hun huis zijn kwijtgeraakt. Door de orkaan. Nederland heeft 550 miljoen euro uitgetrokken voor hulp voor de wederopbouw. Een Schotse hooglander heeft een vrouw zwaar verwond toen ze op de postbank aan het wandelen was. De vrouw vertelt bij Omroep Gelderland dat ze vorige maand werd aangevallen. Ze weet niet waarom. We maakten geen lawaai en we hielden afstand tot de dieren, zegt de vrouw. Een boswachter van natuurmonumenten heeft geen idee waarom de hooglander aanviel. De soort die veel in natuurgebieden graast staat niet te boek als gevaarlijk. Maar het zijn dieren, houd dus afstand, adviseert natuurmonumenten. Het gebeurt niet vaak dat hooglanders aanvallen. De laatste de melding van zo'n incident was in 2015. Een kinderdagverblijf in Gramsbergen in Overijssel kan maandag niet open... door de schade die een ramkraak heeft veroorzaakt. Eerst moet worden onderzocht of het gebouw nog wel veilig is. De overvallers probeerden met een vrachtauto de geldautomaat kapot te rijden... en daarna om hem op te blazen met explosieven. Het weer in de zuidelijke helft van het land komt nog dichte mist voor. Vanuit het noordwesten trekt neerslag binnen. In het oosten en zuidoosten vanavond kans op sneeuw of natte sneeuw, mogelijk ook ijzel. Het KNMI geeft voor grote delen van het land code geel af. Later vannacht gaat de neerslag het eerst in het westen over in regen. Daar stijgt de temperatuur mogelijk tot boven nul. In de rest van het land kan dat tot morgenochtend duren. Morgen regen en 4 tot 9 graden.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 DJ Falafel? Ja, vanavond. Yeah! Oh, oh, oh. Ja, DJ Falafel, onze heerlijke U-opener. Hij blijft gewoon goed. Nou, eigenlijk moeten we het programma gewoon helemaal er noemen: ja. Euro, Euro de Breakdown. de 3B's en DJ Falafel. Uh, Euro Breakdown is niks, man. We doen gewoon MC Falafel en uh, de 3B's. <laughs> Oei, oei, oei! Hey, jij hebt uh, goed nieuws. Uh, we zitten natuurlijk in het tweede uur van uh, de Euro Breakdown. Daarin gaan wij natuurlijk weer eens even wat lekker plaatje remixeden en tracks luisteren. <lacht> dus uh, we gaan uh, zo even verder. Maar jij hebt goed nieuws, want er komen nogal wat bekendheden. Uh, ja, de, een van de grootste bekendheden uit de rockscene uh, ja. komt hier naartoe naar uh, Nederland. Vertel. Ja, dat is zeker zo. Nou, U2 uh, komt uh, naar Nederland. Met, uh, oh. Ze hebben dus uh, een Kijk. nieuwe tour aangekondigd, de Experience and Innocence Tour, en die mm -hmm. gaat ook naar, uh, naar ons lage landje. Oh, Over de website heeft de eerste band dus een combi-verkoop beschikbaar voor het nieuwe album van hun, Songs of Experience. Dat vrijdag verschijnt. Dat is al geweest. Is al verschenen. Ja. Uh, inclusief een code, maar waarmee je als eerste concertkaarten kan krijgen. Dus De combi-verkoop is beschikbaar voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Polen, Denemarken, Ierland, Frankrijk, Italië, Portugal oh. en Nederland. Kijk. Nou, concreet data van de tour is nog niet bekend, maar de eerste shows lijkt pas na juni 2018 plaats te gaan vinden. Dat okay. valt op te maken uit het feit dat de codes pas volgend komend voorjaar beschikbaar zullen komen. Kijk. Dit jaar stond U2 twee keer in de Amsterdam Arena met de jubileum tour rond de Joshua Tree. Oh, is ja. het dan ook U2 of is het dan U2? U2. Het <laughs> <laughs> is Barbados, He? toch? Het is Barbados. <laughs> Godzame. Echt waar. <laughs> Wist je dat U2 hun eigen speciale top 40 heeft? Nee, dat is echt zo. 40 kutste uitspraken? Of... Nee, nee, nee, die hebben we gewoon een top nee, die top 40 40 met een vierde nummer. <laughs> <laughs> nee, top, Alleen maar een nummer. De die top 40 slechte uitspraken, denk ik dat, dat is de slechtste alle tijden. Die, die hebben de we de al bijna. Die, <laughs> die top 40 kut uitspraken hebben we het eerste uur al gehad. Ja, ja, ja. Maar dat blijft lekker hangen, joh. Hé hey, jongens, het is natuurlijk niet de eerste keer dat wij hier zitten. Maar wel dat wij, de eerste keer dat wij gaan luisteren naar een uh, Griffin Remix. Uh, samen met uh, Kaido, oh, ja. Ellie Golding en Griffin. Ik zou zeggen, geniet ervan. We komen zo weer weer, weer terug. First time Griffin Remix, Euro Breakdown, uur 2. For the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign. Yeah, we were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless, and we owned it. Yeah, yeah, we were high and we were so. Ja, ze zouden het allemaal nog een keertje doen. Keiko, Ellie Goulding, Griffin Remix. Ik moet zeggen, ik, vind hem, ik vond hem goed. Ik vond hem echt goed. Ja, oh, ja, ik vond het ook een lekker remix. Een lekker remix. Jij vond het een lekker track. Ja, dat was een goede track. Een lekker track. Oh, lekker track. Lekker track. Oh, jongens, wat slecht allemaal. Oh, ja. hey, jongens, wie van jullie heeft Kensington wel eens live gezien? Ja, ja. alleen Sander. Alleen Sander? Ja. Genadig. Ja. Kijk. Het is ook wel goed. voor jou. Ja, nee, maar het is ook gewoon... De ik vind ze ook heel goed, goed de ja Dan is het dan ook goed. wat voor jou. Ja, dankjewel. Nee, ik hoor dit hoor een cynische ondertoon, hoor ik hier weer. Ah. He? He? Dat houden we ook allemaal veel van elkaar hier. Ja, absoluut. Hey, ik heb goed nieuws dus voor de mensen die ook helemaal gek zijn van Kensington. Want Kensington heeft woensdag een nieuwe Europese tour aangekondigd. De band geeft in april 14 concerten in acht Europese landen. Op 3 april speelt het viertal in de ABI Brussel. En daarna volgen concerten in Zwitserland, Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië, Polen en Duitsland. Om vervolgens 20 april de laatste show in Parijs te spelen. De kaartverkoop voor de Europese shows start deze vrijdag om 12 uur. Is dus al begonnen via de... Website van de band. Uh, Nederland komt volgend jaar ook aan de beurt met een grote show. als de band op 14 juli in Amsterdam Arena speelt. Inmiddels zijn een groot aandeel van de kaarten inmiddels al uitverkocht. Uh, zijn er zijn nog wel zitplaatsen beschikbaar. maar ja, ik denk, als je een beetje kennis en fan bent. dat je niet op zitplek wil gaan zitten. Dan wil je echt gaan staan. Ja, absoluut. Ja, ja, precies. Ja, als je staanplek hebt. dat had ik de vorige keer dan in. Uh, de UK. Ja, nou, oh, ja. dat was uh, geweldig. Ik weet niet of iedereen dat filmpje kent. dat die uh, op een gegeven moment. Uh, die Goosje op het podium uh, trekt en even een heerlijk nummertje nee, met elkaar uh, gaan zingen. Oh nee, heb ik niet meegekregen. Nee. Oh, geweldig. Ik heb ze voor het eerst live gezien toen in, uh, in Haarlem, toen, toen uh, het Wagenhuis in Haarlem was. En uh, ik heb ze op Dutch Valley heb ik ze live gezien, twee Dat jaar is. geleden. Dus dat, uh, ja, dat is zeker mooi. En uh, ja, nu we het er toch over hebben, denk ik dat we maar beter dan gelijk een plaatje we kunnen draaien. Want ze hebben uh, niet heel erg veel samenwerking gedaan. Maar ze hebben vooral met een van de beste DJ's van de wereld hebben ze samengewerkt. Ja, dan heb ik het over niemand minder dan onze eigen Leidse. Armin van Buren Precies. Kenzig wat, wat, wat, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Ik ja. vond dit echt een hele goede remix. Ongelooflijk Serieus. lekker dit. Ja, nou ja, de enige Zander heeft mij dus verteld dat ik ze wel uh, live heb gezien. He, heb jij ze wel live gezien? Ja, dat, uh, dat zei hij dus. Op uh, Bevrijdingspop heb je ze dus gezien. Oh, nou, ja. kijk eens aan. Nou, is dan en is het ook dit, ja. wat voor mij. Nou, kijk eens aan. Dan is het ook wat voor jou. Inderdaad, zie je nou gelijk dat... dat, dat judge, zo, zo was het helemaal Dat judgmental jij gedrag judge, van ja. je... judgmental gedrag van je... Is het is judge of judge? Oh, nee, goed, barbados. Nou goed. <laughs> God van God. Hey, jij hebt, uh, jij, jij vertelde mij net iets over de Black Eyed Peas, uh, ja. maar uh, ja, de, ik, ik wist helemaal niet of Will I, Will I Am weg was daar. Ja, dat is. is ja, echt... ja, maar de Black Eyed Peas is sowieso een tijdje gestopt hè? Ja, ik kijk ja, hoe oh, lang er geen platen meer van. Nee, Mark maar die zijn in 2015 hebben ze dus gezegd van joh, we, we doen pauze, ja. okay, en toen okay. is Will I Am is solo ver gegaan. Ja, vanaf 2010 is het al stil bij de Black Eyed Peas, want dat, toen kwam hun laatste album de beginning uit. Ja, of er ooit nog een nieuw album van hun gaat verschijnen valt te betwijfelen. Want wat zij hun afvragen is, hey, gaan, jullie, gaan jullie nog een keer 14 nummers maken, zoals vroeger. En dan voor free op, uh, op uh, weet ik wel, Spotify en zo zetten. Waarschijnlijk niet zegt hij, ja, uh, Will.i.am weet dat het niet meer was zoals vroeger. En hij zegt, het geld dat je gisteren verdiende, zul je vandaag niet meer op dezelfde manier gaan verdienen. Mm. We kunnen de virtuele black IP's maken, dan ben ik er nog bij. Dan ga je terug naar toen we in 1998 begonnen en dat verhaal ervaren. Dat dachten we in 2003 toen Fer Fergie, Fergie, Fergie. Fergie, Fergie in de groep kwam. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dat ziet hij in ieder geval. Maar uh, ja, ik moet wel zeggen, dat ondanks echt? dat er zoveel mogelijkheden waren. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, dat degene die het meeste hoorde was Fergie zelf. Je hoorde Will I Am. Niet twee andere gasten die erbij zaten, met alle respect. Maar die hoorde je denk misschien 10 seconden of één zinnetje zeggen. Ja. En dat was het eigenlijk. Die, die, die, die, had, die had zoveel talent in één groep samen zitten dat, dat dat overspoelt elkaar op een ja. gegeven moment. En no, je, nogmaals, je hoorde inderdaad echt maar twee artiesten heel erg veel. Ja. En dat waren Will I Am en Fergie. Absoluut. En, ja. Ja. Ik moet zeggen, hier is dus het hetzelfde geval. Want ik hoor alleen maar mezelf praten. Ja, en uh, ik het ook grote talent en de rest hoor ik nog niet. Ja, merk je, ja, je bijvoorbeeld je microfoon um, nu ook uit. Dat weet je nog niet. Maar. Ja. Uh, <laughs> het grote talent hebben we van de radio even afgehaald. Ik denk, ik zet zijn microfoon even uit. Kun je je gedragen? Ik Ja, ja. Okay. Ja, ik? Ja, ik mag weer praten. Oké, okay, je mag weer praten. Nee, nee maar nee. Uh, hoe is dat eigenlijk zo gelopen dan, dat uh, Blackout B's uit elkaar zijn gegaan? Nou, ze zijn niet zozeer uit elkaar gegaan, maar ze hebben gewoon een pauze genomen. Want ja, ik weet niet, uh, al, ze hebben al vijf jaar alles radio stilte. En toen zeiden ze van ja, nou ja, gewoon een pauze. Misschien dat ze ooit nog samenkomen, ja, dus, maar wat, wat, zeg maar, Will I Am Bouten, gewoon zo verder. Die dus in een de, de lijn van, van hun laatste grootste hits, dat was volgens mij Halfway There, volgens mij, uh, of iets dergelijks. Um, Take me halfway, uh, right at the borderline. This is where I want to stay. Ik ja, weet even niet meer. Ik weet wat je bedoelt. Dat was denk ik een van hun, hun niet laatste gevels. Me ja, dat je had, uh, ook met David Guetta hebben ze ook nog een plaat gemaakt volgens mij. Die ook wel, wel, wel, wel populair was. Maar dat gebeurt gewoon met, met, met, met bepaalde groepen. En dan moet ik zeggen dat de volgende groep die we nu gaan draaien... dat die gelukkig nog steeds niet aan elkaar is gegaan. Dat, uh, Beter ook. Ze maken ook uh, toepasselijk op uh, de, de sfeer die wij hier nu hebben gecreëerd in de studio... Uh, het, het, het, het sauna sfeertje. Hebben zij een uh, geweldig, uh, geweldig nummer gemaakt. Samen met uh, Hot Shade en uh, niemand minder dan ja, Mike. Mijn naam, groot Mike. Wat een talent. Zit hem in de naam, jongens. We gaan luisteren naar de remix van Hot Shade, Mike en Maroon 5. Cold. Zo, om half negen weer terug bij de Euro Breakdown. Cold. enough to chill my bones. It feels like I don't. Come out. You're so different yeah. Baby, tell me, how did you get so... you was like this, I took the tag off and made you priceless, I just spent a half a meal on a chandelier, now you try to cut me off like a light switcher, trying to stay and I leave, saying that you need some time to breathe, thinking that I'm sleeping on a four letter word, but the four letter word don't sleep, we going to separate ways, you ain't been acting the same, you gotta go, but where your heart used to be, you go dig every day, I split the four jar Ah, ja, ja, ja, ja, ja. 5, Cold, zoals het, ja de, de, de sfeer is in de studio. We gaan uh, gelijk door. Alan Walker, Chesto, Faded, Chesto's Deep House Remix. Salem. Hartelijk klopt. aan het deur. goed? klopt. het niet klopt, Zag het niet goed. Zag klopt. Wie zou dat het niet het zal echt het de inbreker van de week zijn: Quintana Zag Quintana goed. Zag het heerlijk. Naast natuurlijk dat we de goed. breakdown uh, doen, de Euro Mix eigenlijk vandaag hebben we natuurlijk ook uh, nog uh, wat, wat goed nieuws, want vandaag is natuurlijk niet alleen een, een dag om lekker naar muziek te luisteren, het is ook vooral een dag om uh, je te focussen op wat er nog meer gebeurt. Want het is natuurlijk uh, Rico verhoeven tegen Jamal Ben Sadiq. Dat uh, gaat vanavond, uh, gaat dat plaatsvinden. Dus ik ben onwijs benieuwd hoe dat gaat, want die ster daar wordt ook helemaal fout gegaan. Uh, Jamal die had in het gezicht van Rico gespuugd. Uh, nou, dat was uh, Rico die was gelijk ook helemaal klaar mee. Mag dat niet dan? Nou ja. Ja, thuis is de, uh, uh, uh, al, he? Het is niet heel erg handig... Uh... Nou ja, zeker niet als je het bij de wereldkampioen kickboksen doet. Maar ja, hey, nee, nee, vooral dat is, proberen. Uh, het is alles behalve handig. Daarnaast zijn er nog een aantal dingen zijn er niet handig. We kennen natuurlijk allemaal wel de notorious, de notorious Conor McGregor. Uh, blijkt dat er het een en ander aan de gang is. Uh, in de kop zegt het al, uh, McGregor moet vrezen voor zijn leven. Uh, dat is uh, ja, de uitleg die komt nu. Conor is er na een incident in het uitgaansleven van Dublin in levensgevaar. Dat stelt uh, Paul Williams, een Britse journalist die gespecialiseerd is in criminaliteit... Hij deed zijn uitspraken donderdag in de radioshow News Talk Breakfast. McGregor heeft het gevreesde Kina Han-kartel... een van de meest actieve Europese drugskartels achter zich aan... nadat hij afgelopen weekend in een kroeg raakte met twee bandeleden. Een van hen zou de vader zijn van de beruchte Graham... De Wig Waylon zijn geweest. Um, dat wordt dus in ieder geval dan gezegd. Conor McGregor schijnt dus echt groot gevaar te lopen. Het Kartel duist en niet voor terug om grof geweld te gebruiken. Of je nu een, sport, een sporticoon bent of niet Aldous Williams. Het leven van McGregor is in gevaar. Dat zeg ik niet uit sensatie. Nee, die conclusie trek ik nadat ik mijn oude misdaadpet heb opgezet. En dat ik mijn bronnen ben aangegaan. Conor heeft mensen kwaad gemaakt die hij niet kwaad wil maken. Die zijn veiligheid en zelfs zijn leven in gevaar kunnen brengen. Dat meen ik echt. Of je nu een internationale sportster bent. Of gewoon een man op straat. Ze schieten je neer, ze kwetsen je, of ze doen uh, wat ze ook maar willen. Ja. En uh, ja, volgens uh, Williams is uh, de Ierse Veiligheidsdienst op de hoogte gebracht van de ernst van de situatie... en wordt er momenteel een gesprek met de UFC-vechter voorbereid. McGregor reageerde donderdag onbewogen op de dreiging toen hij in een rechtbank, uh, de, in ieder geval de rechtbank in Dublin uh, verliet... nadat hij een snelheidsboete van 400 euro had opgelegd gekregen. En uh, ja, hij werd geconfronteerd met de geruchten. Sprak hij stoer, kom mij maar halen. Er zijn filmpjes uh, bekend op Twitter daarvan. Het is een kort filmpje waarin hij dit, uh, dit uh, roept. Ja, McGregor kennen we natuurlijk dat, uh, van het feit dat hij alle records heeft gebroken met zijn zijn legendarische bokspartij met Floyd Mayweather. En um, ondanks dat hij die verloren heeft, heeft hij natuurlijk wel voor 100 miljoen even gecashed. En hij is denk ik een van de meest aanstormende talenten in de MMA wereld. Want hij is binnen vier jaar, eigenlijk vijf jaar nu zelfs, is hij, uh, vanuit het niets is hij aankomen. En heeft hij de wereld veroverd met zijn beruchte en beroemde uitspraken. Dus ja, ja dat, dat zijn wel de mensen die niet boos maken. Die kerel was niet goed joh. Dat hij nee. dat gewoon zegt, van, ja, kom maar, ja, pakken. Dat zeg ja. je toch niet weet tegen je, de maffia? Dat, dat, nee. dat, dat, dat, dat je dat doet in, in de sportwereld, weet je dat? Het dat, dat, dat ja, is ook ja, show, maar, ik, ik snap dat je zeg maar, in de ring tegen eenmaal goed kan matten. Maar als ze met 26 man op je afkomen rennen met, met geweren, dan denk ik ja. dat je wel uh, een probleem en hebt. En trouwens, dan uh, nadat we het over de ring hebben, ik heb uh, een hele mooie gehoord. Onze uh, beruchte Manny Pacquiao uh, heeft Conor McGregor uitgedaagd voor een bokswedstrijd. Is, is dat zo? Hij heeft, hem ja, uit... hij, dat ja, hij heeft hem uitgedaagd op Twitter. Oh, dat is waar inderdaad. Ja, nee, dat heb ik inderdaad gehoord. En ik denk, nou, we dachten allemaal dat het gevecht met Floyd Mayweather nooit zou gebeuren. En dat is ook gebeurd. Dus uh, ik denk uh, dat ja, er wel ik wel ik, aan zit te komen. Ik, ik denk dat dat niet op korte termijn gaat gebeuren. Ik ben wel van mening ja, als je gaat ja, kijken. Ja, en dat is even wat dieper, uh, dieper in, uh, in, het, in zijn UFC historie. Waar hij nu speelt. De Ultimate Fighter Championship. Um, is dat hij heeft de titel natuurlijk nog steeds niet verdedigd. Hij zou einde dit jaar gaan vechten. Maar dat is nog onduidelijk. Ik denk ja. dat ook door de bedreigingen van het is kartel. En zijn, ja, heel eerlijk gezegd, laconieke houding. De kans dat wij hem binnen nu en een jaar zien vechten. Dat het vrij klein is. Ja, behalve dat. Uh, nou ja, kijk, nogmaals. Eh, het gaat om een kartel. Het is niet een schijfvanger met een klas of Nee, maar eigenlijk. Het is heel simpel uh, om daar op terug te komen. Hij kan heel veel klaarspelen in de ring, hij heeft heel veel geld, maar hij moet ook rekening houden met het feit dat hij is, uh, pas vader is geworden. Ja. Dus hij heeft ook een familie die ze kunnen bedreigen. En uh, het zijn gewoon niet de minste jongetjes waarmee je speelt. En we kunnen er dus ook misschien wel van uitgaan met Conor McGregor... dat we horen dat hij is doodgeschoten binnenkort. Ja, ik hoop, ik rekening ho met ik, ik, hoop het oprecht niet. Nee, tuurlijk niet. Uh, maar ja, hij heeft wel de verkeerde mensen uitgedaagd. Zeker weten. Maar laten ja. we het nog even over het boksen hebben... Ik ik hou er wel van om ja? te zien. Ik ben er niet zo fan van. Zoals uh, wat, uh, jullie zijn. Is er ondertussen al een rematch bekend voor Badder versus Rico? Nee, ik geloof het niet. Uh, Badder, die Badder die moet volgens mij eerst nog een zelfstraf uitzitten van een aantal maanden. Yep. Um, want hij kan nog steeds in principe Nederland kon hij niet in. Daarom was de eerste partij tussen hem en Rico was ook in Duitsland. Precies. Um, en hij traint nu volgens mij wel in de gevangenis, maar dat is niet meer aangegeven. Want in eerste instantie zou Raymond Remy Bojanski zou natuurlijk ook gaan vechten. Maar die is door Melvin Man de grond in geboord. Ongelooflijk. Ja, die, is, uh, die heeft voorlopig ook niks meer te zeggen. Dus uh, ja, dat. Uh... Ja, ja, ja, het is niet handig. Het is ja. niet handig. Dat, dat vond ik wel heel mooi eigenlijk. Want je hebt dan ook wel weer twee vechters tegenover elkaar staan. Remy Bojanski is ook een ongelooflijk beest geweest. Ja, dus het zeker. zijn niet de twee minste vechters. Zeker uh... niet. Maar uh, even in de, de. We hebben natuurlijk uh, net even over, over onze ISE Sportster hebben we gehad. Uh, we gaan iemand uh, erbij pakken die uh, ja, uh, bekend is, maar uh, niet om zijn. Uh, ja, zijn vechtstijl, uh, maar meer om zijn muziek. En dan uh, hebben we daar een remix van gepakt. Uh, Martin Jensen heeft deze remix uitgebracht van uh, Ed Sheeran, Galway Girl. Het staat erbij. Het erbij. Ja, ik zat alleen even te schudden. Je zit te schudden. Nah, maakt niet uit. Galway Girl, Martin Jensen, remix Ed Sheeran. Street right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me what does it mean. The Gaelic kink on your arm said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a child. Jacked with the fun She got Arthur on the table With Johnny riding a shotgun Chatted some more One more drink at the bar Then put Van on the jukebox Got up to dance You know she played a fiddle In an Irish band But she fell in love With an English man Kissed her on the neck And then I took her by the hand Said baby I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance, just wanna dance. Just wanna dance With my pretty little boy.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 I just wanna dance right? I just wanna dance right? I just wanna dance, right? I, just wanna dance right? I just wanna dance With my pretty little girl wake up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 I just wanna dance with, I just wanna dance with, I just wanna dance with my pretty little boy See ya. Move your body. Wow. Nou, dat ga je ook wel doen van dit liedje, denk ik, of niet? Zeker wel, zeker wel. Ik moet zeggen dat het, uh, ja, dat, zeg maar, ja, dat, weet je, dat is fijn aan de remix. Dus, dat, dat is, uh, ja, het, het draait gewoon lekker. Oh, het is gewoon, gewoon even uh, fresh. En gewoon fresh. En uh, fresh. volgende week weer lekker strak in de lijst even duiken. En kijken wat er, uh, wat er dan weer gebeurd is uh, afgelopen week. Een... Dus uh, jongens, het, het zit er alweer bijna. Joh, het is, uh, het is uh, bijna tien voor negen en uh, ik moet zeggen, het was een gevulde gevulde uitzending. Ja, zeker. Het was erg gezellig. Ja, zeker, zeker. Heb je, er, heb je ervan genoten? Ik heb ervan genoten, jongen. Ik heb er zo lekker Genert. van. genoten. Maar beste kerels, ik denk ja. dat we een ontzettend mietigse avond hebben gehad. Zeker, zeker. Ja, ik moet zeggen, Met, het was een... Uh, op barbadels. Ja, wanneer gaan we flaneren op uh, Rihanna Drive? Rihanna Drive. In barbadels. <laughs> flaneren. <laughs> Flaneren. Lekker flaneren op de dansvloer. <laughs> uh oh, geweldig. Ja, dit was een, een uitzending anders dan andere. We waren in plaats van met z'n tweeën... waren we met z'n vieren... Dus uh, dit was, uh, het was gezellig. Wat, uh, volgende week, uh, wat ik net ook zei, gaan we natuurlijk straks de lijst gaan weer in. We gaan nu nog even, sowieso, een plaatje gaan we nog even luisteren. Zijn we dan weer met z'n tweeën? Of, uh... Volgende week, ja, ik weet niet of we dan met z'n tweeën zijn. Hangt er vanaf. Uh, ik heb begrepen dat je er heel hard voor moet werken om in dit programma te komen. Ja, dus, uh, dat is ook zo. Ik ja. denk dat, uh, een wachtrij staat van een jaar minimaal. Quinten, die <laughs> heeft, uh, heeft uh, echt uh, flink wat, uh, wat werk moeten doen. Uh. Ja, maar dat was eerst om zijn VOG te krijgen, want die had zoveel criminaliteit erop staan. Maar ja, uh, luister, maar een uh, verklaring om het ik gedrag, als ik dat... Als ik, ja, ja, ik dan. maak hem zelf voor joh. Ik denk dat als m, m, ze mijn strafblad gaan uitprinten, dan heb je drie printers nodig. <laughs> die die je de hele dag moeten printen. Oh, nou ja, hij, uh, uh, ik heb ook mijn opleiding gewoon gekregen en ik la, ze laten me gewoon binnen. Dus, uh... Ik hoop voor jou echt serieus gewoon niet dat je, dat je, dat je, dat je, dat je schoonouders naar me Want ik weet je echt een mega. Strafblad, Wat Strafblad! Jeantie, Strafblad. naar Ga de gars! Hij krijgt flieperd. Dan is het gewoon heel simpel, dan houden ze me gewoon. houden ze, Chanty, houden ze heel, ve heel veilig ja. binnen. Ja. Toepasselijk op de plaat die we nu gaan draaien, we komen zo weer bij jullie terug, maar we gaan eerst luisteren naar. Save Inside Mark McCabe Remix James Arthur. Tot zo. Save Inside. Mark McCabe Remix. Met James Arthur. Jongens, echt waar. Het is gewoon een feest. Jongens, het, het, ja, we hebben het al eerder gezegd, maar die zitten gewoon echt gewoon geweldig beuklaat tussen. Zeker weten. Ja, het is, het is echt, zeker, op, het heet het heet. echt een lijst waar je van zoont. Uh, ja, dit is, wel echt, uh, dit is wel echt top. Dat zeg ik. Uh, La, laat ik het zo zeggen. Je kan het zo aanzetten in een club of zo. Ja, ja dat kun ja, je zeker wel aanzetten nee, in een maar club. Ook ja, de het het verjaardag, verjaardag. Dat, dat weet ik niet hoor. Dat zou ik niet zeker. doen. Een club heeft toch wel echt een andere ja, sfeer. Ja, dus het ja, zijn de ja, okay. langere nummers ook volgens mij. En die, die, die, die, die, de DJ's hebben natuurlijk dan de vrije hand om zelf nog wat van die plaat te maken. Dus, je zou het kunnen, je zou het in een kroegje kunnen draaien, ja. maar in een club, ja, weet niet. Weet niet ja. Een kroeg, in een jongerenbar. Nou, dat is gewoon discutabel, maar dat, ja. dat kan allemaal. Nou, nee, maar gewoon maar. lekker thuis op je verjaardag of zo, achtergrond is prima muziek hoor. ja zo... ik hou er wel van, dat weet Quinten ook. Ja. Kijk, kijk, ik nou. vind het heerlijk muziek hoor, House. Ja. ja Nou, prima, prima. Hé, hey, uh, in, in het kader van, uh, van, uh, van Sinterklaas, want we zitten toen wel een beetje in die tijd. Uh, de, de, ja, gaan jullie 5 december nog wat doen? Of gaan jullie... Geef uh, het wel ja. slapen, pik. 5 december uh, heb ik uh, aardig wat te doen. Wat uh, heb jij dan te doen? Nou, uh, ik ga denk ik uh, heel veel kinderen blij maken. Oh, je, kom, je komt een keer niet. Ja, ik kom een keer niet. <lacht> ja. Nee, uh, wij doen we zelf doen we niks. Mm -hmm. uh, ja? En Sinterklaas, ja, af en toe even wat gezellig eten. En, uh, maar voor de rest uh, ga ik zelf uh, de daken op. Jij gaat zelf de daken op? Ja. leuk. Ga je inbreken? Nou, dat zijn wel de mooiste Daar praten wij straks over. Ik mag geen reclame maken, sorry. Nee, maar Nee. maar jij gaat zelf de daken op. Erik, wat, uh, wat zijn jouw plannen? Ja, nou, ik lig met uh, 5 december lekker onder een uh, bijna regendicht ponchootje in het veld. Lekker in de buurt van uh, Schaarsbergen, Arnhem. Dus. Ja, we gaan op bivak weer deze week, dus uh, dat wordt weer feest. Oké, okay, oké. Okay. koud je met uh, temperaturen. Ja, Jezus, ik heb ook gelezen jongen, dinsdag wordt de koudste nacht van de week en ik heb een naaldgezenmer in. En hey Quinten, heb jij nog 5 december nog wat op de planning staan? Maar helemaal niks. Komt er goed geilig man, Ook nog bij jou dan. Nee, ik zeg toch ik ben op bivak. Oh nee, de geheilig man komt niet bij mij langs. Dus uh, genoeg opties in ieder geval. Uh, om uh, te, in ieder geval die, die er... Uh, ja, gedaan. Ik, ga, ik ga ook niet doen met feiten zijn de goed Heiligman man. is bij ons vandaag al langs geweest. Dus ik moet zeggen, het was heel erg gezellig. Jongens, ik vond het ook heel erg gezellig met jullie uh, deze week. Uh, volgende week gaan we natuurlijk weer verder met de lijst der lijsten. We gaan kijken wie waar is gestaan. Zal Poos Melo nog steeds op één staan? Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik, uh, ik twijfel het, maar... Ja, Welke? Ik, uh, ik ben ook, uh, ben ook benieuwd. Uh, we, gaan, we gaan het allemaal meemaken. Merk staat natuurlijk de Euro Breakdown voor. Iedere week kan er wel wat veranderen. Ik moet zeggen dat uh, vorige week... hadden we wel weer drie nieuwe artiesten... natuurlijk binnen in de lijst. Althans, nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe artiesten met nieuwe platen. Dus het kan alle kanten op gaan. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het bijwonen van de uitzending. En daarbij gaan wij ook het programma afsluiten. Uh, om negen uur, uh, als dat goed is, hebben wij dan ook weer de uh, ja, um, Nightwalk. Hoop ik. Uh, dus ik ben benieuwd. Maar volgende week komen wij we terug met de Euro Breakdown. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan luisteren naar Options, Chucky Remix, Pitbull, Steven Marley. Steven Marley, let them know what time it is. My girl, damn right of me, man This night going too good Don't fall for the games He said, she said dumb shit I got a whole lot of names And a whole lot of numbers But I thought